Met het NOS de oppositie in de Tweede Kamer wil ophelderen het gesprek van premier Rutte met een Zeeuws lid van Provinciale Staten. Vorige week ontving Rutte in het torentje het statenlid Sien van de Partij voor Zeeland. Daarbij was ook PVV-leider Wilders. Na het gesprek bestoot het statenlid dat hij bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op de OSF stemt, maar op een coalitiepartij.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 Schilderij werd door de Gestapo uit haar huis gehaald en in beslag genomen. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat haar kleinzoon en enige erfgenaam... terecht aanspraak maakt op het doek van Klimt. Het weer dan nog zonnig, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Temperatuur 20 graden in het noordwesten en een graad of 26 in het zuidoosten. Morgen overal stapelwolken en kans op een bui en iets hogere temperaturen. Tijdens het paasweekend is het volop zonnig en blijft het warm. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Bussum 2 kilometer. A4 richting Amsterdam. Voor knop nieuwe meer 3. En richting Den Haagstad 4 kilometer. Bij Soeterbouw de Rijndijk. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Geuzeveld en Knopent Koenplein 5. En tussen Oldsdorp en oud staat 3 kilometer. A12 Den Haag in de richting Utrecht voor Knopent Lunetten 2 kilometer. En verderop richting Arnhem 3 kilometer tussen Knopent Lunetten en Bunnik. A20 richting Gouda 3 kilometer voor Knopent A28 Utrecht in de richting Amersfoort bij de afrit Den Dolder 3. En verderop 2 kilometer bij Leusden.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 Wat punt negen Heb ik de volmaakte liefde, rink ik uit de uur en sla Zie je BM TV op kanaal 45, 45. the What? <laughs>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 being a Eerst het NOS nieuws van 4 uur.